Speel de bal naar Tsico. Tsico woonde in Brazilië. Hij had vakantie en was iedere ochtend als eerste op het strand. Daar wachtte hij op zijn vriendinnetje Donelia en op zijn vriendje Frederico die een voetbal meebracht. Tsico en Frederico trokken hun hemd uit en gebruikten die als doelpalen. Donelia en Frederico speelden samen tegen Tsico, omdat hij zo goed kon voetballen. Er kwamen steeds meer kinderen naar het strand. Bijna genoeg voor twee elftallen. Smiddags kwamen er nog een paar jongens die met hun ouders in het hotel aan het strand logeerden. Ze vroegen of ze ook mee mochten doen. Alleen als jullie je voetbalschoenen uittrekken, riep Donelia, terwijl ze naar de voetbalschoenen wees die de jongens aan hadden. Wij spelen ook op blote voeten. De jongens trokken hun voetbalschoenen uit en de wedstrijd begon. In een hotelkamer stonden twee mannen naar de voetballende kinderen te kijken. Kijk eens hoe snel de jongen is, zei de ene man... ...en hoe goed hij de bal bij zich houdt. Wilt u dat ik met de jongen ga praten, vroeg de andere man. Ja, dat is een goed idee, zei de eerste man. De tweede man liep naar het strand en riep Tsiko. Heb je wel eens van Santos gehoord, jongen? Van Santos, maar natuurlijk meneer, dat is de beste voetbalclub van de wereld, antwoordde Tziko. De trainer van Santos heeft je zien spelen, zei de man. En hij vraagt of je vrijdag mee wil doen aan een proefwedstrijd. Als je goed genoeg bent, mag je bij ons komen voetballen. Hoe heet je? Tziko Hernandez, zei Tziko. Nou, Tziko, dan zie ik je vrijdag wel, zei de man. Vergeet niet je voetbalschoenen mee te brengen. Donelia en Frederico holden naar hem toe. Wat wilde die man van je, Tico? vroegen ze. Ik mag een proefwedstrijd spelen bij Santos, fluisterde Tico. Maar opeens keek hij heel verdrietig. Maar die man zei dat ik voetbalschoenen moet meenemen. En die heb ik niet, dus kan ik niet gaan. Maak je maar geen zorgen, Tico, zei Frederico. Ik zal een paar schoenen voor je kopen. Die betaal je dan later maar terug als je een beroemde voetballer bent. Tziko maakte een sprong van blijdschap en rende juichend de zee in. Donelia en Frederico liepen met hem mee. Donelia fluisterde tegen Frederico. Je hebt geen geld om voetbalschoenen voor Tziko te kopen. Oh, ik verzin wel iets, zei Frederico. Tziko moet meedoen aan die proefwedstrijd. Die vrijdag ging Tziko met Frederico en Donelia naar het stadion. Er waren dan nog meer jongens die gevraagd waren om in de proefwedstrijd mee te spelen. Tziko zag op de tribune de spelers van het eerste elftal zitten. Alle jongens kregen een shirt, een voetbalbroekje en kousen van Santos. Opeens dacht Tziko aan wat de man had gezegd en riep... ''Frederico, heb je schoenen voor me meegebracht?'' Frederico gaf hem een paar prachtige voetbalschoenen. Ze waren zwart met gele strepen. Tico trok de schoenen aan en een man spelde een lapje met nummer twintig op zijn shirt. Nu hij zulke goede schoenen aan heeft, speelt hij vast nog beter, fluisterde Frederico zenuwachtig. Wat bedoel je? Waar komen die schoenen dan vandaan? vroeg Donelia. Ik heb ze uit de kleedkamer gehaald. ...fluisterde Frederico. Ze zijn van een van de spelers van het eerste elftal. Hij begon zenuwachtig te lachen... ...want hij had nog nooit iets weggenomen. Maar Tziko moest die schoenen hebben. Na de wedstrijd zal ik het aan Tziko vertellen... ...en dan brengen we de schoenen terug... ...beloofde Frederico. Door de luidspreker klonk een stem. Tziko Hernandez. Tziko rende het veld op... Maar wat voelde die schoenen vreemd aan? Hij miste het zand onder zijn blote voeten. Een jongen die prachtige witte voetbalschoenen aan had... ...trapte de bal naar Tsiko. Tsiko wilde erop afrennen... ...maar het leek wel of zijn voeten van lood waren. Hij was net op tijd bij de bal... ...maar hij kreeg hem verkeerd op zijn voet. Daarom schopte hij hem over de zijlijn... ...en in de tribune. Jij kunt er niets van zei de jongen met de witte voetbalschoenen. Tsiko deed heel erg zijn best. Maar het leek wel of zijn benen niet wilden meewerken. De bal werd over hem heen geschopt. Hij probeerde zich razendsnel om te draaien... maar de noppen van zijn schoenen bleven in het gras steken. Hij viel lang uit op de grond. Een paar van de jongens begonnen te lachen. Welke ezel heeft jou gevraagd om aan de proefwedstrijd mee te doen? vroeg een van hen. Er werd gefloten. Rust, riep de trainer. De nummers 48, 32, 12 en 20 kunnen naar huis gaan. We kunnen jullie niet gebruiken. Zico trok zijn shirt uit en keek naar het nummer. Hij had nummer 20. Het was dus niet gelukt. Hij keek om zich heen naar de tribunes. Hij was één keer naar een wedstrijd geweest. En toen waren de tribunes vol geweest met juichende mensen. En hij had er vaak van gedroomd dat die mensen op een dag voor hem zouden juichen. Zico liep verdrietig naar de kleedkamer en legde zijn voetbalschoenen in een van de kastjes. Ik kan niet voetballen als ik schoenen aan heb, zei hij tegen zichzelf. En dat is helemaal niet gek, want ik heb nog nooit met schoenen aangevoetbald. Hij liep naar buiten en botste tegen Frederico en Donelia op, die naar hem op zoek waren. Wat ging er fout, Tsico? vroeg Donelia. Was je zenuwachtig? Nee, het kwam door die schoenen, zei Tsico. Ik kan niet voetballen met schoenen aan. Maar het komt wel goed, let maar op. Nu moet ik er vandoor. En Tsico rende weg. Frederico begon te jammeren. Wat zou hij met die schoenen hebben gedaan? Nu kan ik ze niet terugbrengen. Ik moet vast naar de gevangenis. En dat zou nog niet zo erg zijn als Tziko bij Santos had mogen spelen. Dan had ik tenminste nog kunnen zeggen... Tziko, de beroemde voetballer, is mijn vriend. Op de tribune zat de trainer van Santos naar de wedstrijd te kijken. Nee hoor, zei hij. Er zit niet één echte goede voetballer bij. Hij voelde dat er op zijn schouder werd getikt. Hij draaide zich om en zag Sico staan. ''Kan ik u even spreken, meneer?'' vroeg Zico beleefd. Uh, ''Laat me met rust, ik heb het druk. Jij was toch nummer 20. Ga maar naar huis, ik kan je niet gebruiken.'' zei de trainer. ''Maar ik kan niet naar huis.'' zei Zico. ''Wat bedoel je, waarom niet?'' vroeg de trainer. ''Iemand heeft mijn schoenen gestolen.'' Zei Tsiko, en als ik zonder schoenen thuis kom, zal mijn vader heel boos zijn. Wacht dan maar hier tot de wedstrijd is afgelopen, zei de trainer. Dan laat ik de politie wel komen. Ja, meneer, zei Tsiko en ging zitten. Maar even later kuchte hij en zei: Mag ik niet nog één keertje meespelen? Wat? Op je blote voeten? zei de trainer. Oh, dat geeft niet, zei Tsiko. En voordat de trainer iets kon zeggen, was Tsiko het veld al opgerend. Hij nam de bal af van de jongen met de witte schoenen, passeerde twee spelers en gaf de bal toe naar een speler rechts van hem. Die speelde de bal terug naar Tsiko. Tsiko sprong, kopte en de bal verdween in het doel. Op de tribune ging de trainer van Santos staan. Na dat doelpunt kregen de tegenspelers maar weinig kans meer iets goeds met de bal te doen. En verschillende keren maakte Tsiko nog een doelpunt. Op de tribune ging de trainer op zijn stoel staan om beter te kunnen kijken. De jongen met de mooie witte voetbalschoenen probeerde op Tsiko's blote voeten te gaan staan. Maar de scheidsrechter zag het en stuurde de jongen het veld uit. En net toen hij over de zijlijn was had Zico alweer een doelpunt gemaakt. De trainer riep, die jongen komt bij Santos spelen. Nu kan ik tenminste met een vrolijk gezicht naar de gevangenis gaan, zei Frederico tegen Donelia terwijl ze naar de kleedkamers liepen. Ik ga met je mee, zei Donelia. De spelers van het eerste elftal waren in de kleedkamer bezig om zich aan te kleden voor de training. Donelia en Frederico stonden in de deuropening te wachten tot de diefstal van de voetbalschoenen zou worden ontdekt. Dan zouden ze eerlijk vertellen wat Frederico had gedaan. Hé, hey, Enrico, wat doen jouw schoenen in mijn kast? riep de doelman. Ik zou het nu weten, zei de middenvoor. Hij pakte de schoenen van de doelman aan en begon ze aan te trekken. Toen zag hij Donelia en Frederico staan. Jullie mogen hier niet komen, zei hij. We, ik, ehm, uh, stamelde Frederico. We wilden u alleen om een handtekening vragen, zei Donelia vlug. En toen maakten ze dat ze wegkwamen. De volgende dag stond in alle kranten in Brazilië dat Zico de volgende wedstrijd in het eerste elftal van Santos zou meespelen in de bekerfinale. En op blote voeten. Iedereen ging die zondag naar het stadion. In de eerste helft zwaaiden ze met vlaggen en riepen... ...speel de bal naar Tico, Tico, Tico. In de rust zei Donelia tegen Frederico. Wat is hij klein naast al die grote kerels. Dat geeft niet, zei Frederico. Om goed te kunnen voetballen hoef je niet groot te zijn, maar wel snel. In de tweede helft bleef de stand 0-0. Maar tegen het einde hoorde Tsiko een van de spelers van Santos zijn naam roepen. Hij zag de bal komen. Hij stopte de bal, passeerde de bek en schoot. Het gejuich was oorverdovend. 1-0. Even later vloot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Zico had voor Santos de beker gewonnen.